Premier Schotten zegt dat zijn kabinet hard werkt... aan hervorming van onder meer de gezondheidszorg. In Amerika is een koorddanser de Niagara Falls overgestoken. Hij liep over een kabel die bijna 50 meter boven de enorme watervallen hing. De 33-jarige Nick Walenda was, tegen zijn zin, wel gezekerd. Dat was een voorwaarde van de tv-zender die de gebeurtenis uitzond. Nu deze stunt is gelukt, wil Walenda de Grand Canyon oversteken. Op het EK voetbal is Zweden uitgeschakeld. De Zweden verloren met 3-2 van Engeland en kunnen daardoor de kwartfinale niet meer halen. In groep D gaan Frankrijk en Engeland nu samen aan kop met 4 punten. Gevolgd door Oekraïne met 3 en Zweden met 0. Het weer, eerst nog hier en daar buien, daarna wordt het droog met af en toe zon. Vanmiddag weer kans op een bui, tot ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Roger, seven, four, seven, is ready for you. Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van onze uitzending deze week. Met de pittige titel: Nachtvluchten, laatste ronde. Acht zwoele zaterdagen lang een bijzondere mix van pittige karakters en bevlogen vakmensen. Vrijbuiters met een vleugje vinnigheid, een ruime scheut passie, een portie energie, een fikse dosis creativiteit, een tikkeltje geldingsdrang en een zachte afdronk. De derde finale gast in onze cocktail lounge is Bart van Loo. Op 1 februari 1973 werden Maria en Jules in de Belgische stad herentals de trotse ouders van hun zoon, die zij de naam Bart gaven. Bartje groeide op in het dorp Bouwel. Mede dankzij de inspirerende lessen van meester Geudens... koos hij voor een studie Romaanse taal en letterkunde... aan de Universiteit van Antwerpen. Hij verdiende zijn brood als docent Frans Maar. Deze francofiel besloot zijn hart te volgen... en in zijn levensonderhoud te gaan voorzien middels zijn pen en stem. Deze beslissing legde hem geen windeieren. Zijn boeken vinden gretig aftrek en hij is een graag geziene gast in radio- en televisieprogramma's. Het Nachtvluchtenteam is trots dat hij de reis vanuit België wilde ondernemen om bij ons gast te zijn. Goedemorgen en welkom Bart van Loo. Goedemorgen. Zo, daar zit je dan. Het is wel een beetje vroeg, hè? Ja, het is fijn. En ik heb in de mistige bossen van Hilversum heb ik de nacht doorgebracht... Maar ik ben zo enthousiast door jullie onthaald. En jullie hebben daar net zoveel adjectieven over mij uitgegooid. Dat ik hoop dat ik inderdaad genoeg uren slaap heb om dat, uh, het hele uur te, daaraan te voldoen. Ja, maar goed, daar zit ook nog iemand tegenover je die gewoon vragen gaat stellen. Ja, ja, en dat okay, maakt perfect. het jou ook weer ja. een stuk gemakkelijker. Want die um, adjectieven, zoals jij ze noemt, zullen we ze even doornemen. Bijvoorbeeld een bijzondere mix van pittige karakters. Is jouw karakter pittig? God ja, maar ik mag, mag gewoon, ge, ge, gewoon meteen van mezelf zeggen dat ik pittig ben. Laten we hopen. Ja, dat moet wel. Hè. Ik bedoel, ik ben gestopt met werken. Ik ben mijn eigen, mijn eigen bedrijfje geworden. Ik moet uh, zien dat ik, dat, ik, dat ik overleef. Dus ik moet zien dat ik elke keer weer met een nieuw boek kom. Dat ik daarover communiceer, langs allerlei kanalen. Dus als je dan niet een heel klein beetje pittig bent... Deze koffie trouwens is ook best ook wel pittig. En dat is, wel is dat, goed, ja is, ja, is lekker. Ja, dan, uh, dan kun je het wel schudden, natuurlijk. Jij zegt, ik ben... Mijn eigen bedrijfje geworden in plaats van begonnen. D ah, dat dat klinkt eigenlijk wel mooi. Ja, het is allemaal organisch gegroeid. Ik heb lesgegeven, ik ben dan gestopt. Dan ben je een tijd in loopbaanonderbreking. En dan kom je in een soort van schimmig statuut terecht. Want dan schrijf je boeken, dan geef je lezingen en optredens. Doe je links en rechts hand en spandiensten voor radio en tv. Ja, en dan, dan bestaat daar zo niet direct iets voor. Van dan val je buiten alle categorieën. En dan na verloop van tijd, ja, dan moet je maar... Een... Net heb ik dus, uiteindelijk heb ik een klein vernootschapje opgericht. Dat klinkt allemaal wel heel ernstig om daarmee te beginnen. Maar het vernootschapje heet dan ook wel gewoon Madeleine. Ik heb dan maar een Madeleine. Om... Waarom Madeleine? Omdat uh, de Madeleine van Proust... Hey, het, het, het, het, het, het, het Madeleine koekje dat hij in de koffie, in de thee doopt. En waarna hij heel zijn jeugd in zijn verbeelding terug ontstaat. Madeleine is ook een liedje van Brel. Brel die met een, een bosje ringen staat te wachten op zijn lief. Madeleine die maar niet komt en hij staat daar een heel, lief te een heel liedje te wachten op zijn lief. La Madeleine is ook het dorpje waar mijn Franse lief woont. Ja, zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan. Ja, zou ik wou net vragen, is dan niet je eigen Franse lief ook uh, getooid met die prachtige naam? Maar dat is N Coraline, nee, dat is ik. Coraline, jawel, jawel. Waardoor ik in het begin ook altijd Caroline zei. Maar bon, dat, dat levert dan ook weer spraakverwarring in het begin van een relatie. Dat, dat is helemaal niet erg, natuurlijk. Dat is alleen maar mooi, toch? Ja, ja. Zolang die ontdekkingsreis een beetje verrassingsvol blijft naar ja, ja. elkaar. <laughs> ja. um, dus je bent gewoon je eigen bedrijf geworden. En daarvoor heb je een pittig karakter nodig. Bevlogen vakman, Ja, daar hoeven we het eigenlijk niet eens over te hebben. Die bevlogenheid heb je ook nodig om dat bedrijf te zijn en te blijven. Een vrijbuiter, ben je dat ook? Wat, wat, wat geef je, kun je me even snel in één zin zeggen wat een vrijbuiter voor jou is? En dan zal ik zeggen of ik dat ben. Nou, ik zou bijna willen zeggen dat het iemand kan zijn... die met een herdershond in zijn eentje over de wereld wandelt. Wel, bijvoorbeeld mijn eerste boek, daar ben ik niet met een herdershond heel de wereld uh, rondgetrokken, maar heb ik, ben ik Frank heb ik Frankrijk doorkruist, heb ik een grillige Arabesque door het land getrokken en hoe deed ik dat? Met een rugzak vol boeken. En dus de romans van Emile Zola, Guy de Maupassant, Victor Hugo, De Groten der Aarde, wel, zij waren het kompas en zij bepaalden waar ik naartoe ging. En ja, dat heb ik jaren gedaan. Er zat natuurlijk niemand op te wachten dat ik dat deed. Ik heb dat gewoon destijds uiteindelijk voor mezelf gedaan. Er is een boek uitgekomen en zij godzijdank dat ik die koppigheid heb gehad... Om die, om die totaal krankzinnige onderneming een hele tijd vol te houden. Wat, wat is, zou jouw eigen verklaring van het woord vrijbuiter zijn? Een vrijbuiter, daar zit, daar zit het woord vrij in. Dat wil dus zeggen het tegenstellen van vastgeschroefd. Er zit ook het woord buiter in. Dit is dus iemand die op zoek gaat naar schatten. Dus een beetje schattenjacht. Ik denk dat ik... Dat probeer te doen, omdat dat wat ik schrijf en waar ik over spreek... dat dat een soort van zoektocht is. Een zoektocht naar schoonheid en waarheid. En dat ik die inderdaad wel wil delen met mensen. En de waarheid, is die waarheid dan ook heel belangrijk? Dat is een groot woord natuurlijk. Maar waarheid bedoel ik met een soort van inzicht, inzichten... die je, die je te beurt kunnen vallen. Dat kan, dat kan allerlei dingen zijn. Boeken zijn een manier om naar de werkelijkheid te kijken. Ze zeggen vaak, kan literatuur de werkelijkheid veranderen? Wellicht niet in een markteconomische context. Maar door boeken te lezen... Ga je uiteindelijk toch misschien wel anders naar de. ze gaan de werkelijkheid niet veranderen, maar ze gaan je anders naar de werkelijkheid doen kijken. En als jij net twee, drie graden naar links opschuift, of, of, of een andere invalshoek krijgt om naar dingen te kijken, ja, dan gaat automatisch voor jou ook de werkelijkheid toch een tikkeltje veranderen. Is het, is het allemaal nu idealistisch om zo te denken over uh, boeken in de zin van dat die dat kleine aantal graden uh, aan verschil zouden kunnen opleveren? Ik vind idealistisch een veel te groot adjectief... om dat zelf op mezelf toe te passen. Voor mij lijkt dat gewoon een vanzelfsprekendheid. Je kunt dat idealisme noemen, ik kan me inbeelden. dat Maar nee, nee. Dat is, ik vind dat vanzelfsprekend. Dat boeken zijn zeker in deze jachtige tijden... zijn het oasis van rust. Boeken zijn ook uh, een soort van escapisme... een nodige ontsnapping bij al het... Bij al het Dagelijkse geweld dat op ons afkomt. En vooral ontpoppen boeken zich, denk ik, als een soort van optische instrumenten. die, die letterlijk, als je een boek. Het is nu wel geen tv hier, maar het ja, ja wel toch. Er is hier oh, een ja, er is een dat... webcam. Tenminste, ik ga ervan uit dat die uh, aanstaat. Voilà. Radio1.nl. Dan kunt u ik ook zal... kijken hoe deze frisse jongeling eruit ziet. Ja, voilà. Vooral, <laughs> ik neem hier. Een, omdat die hier nu liggen. Ik neem een van ja, meteen dat ding van duizend pagina's. Ja, voilà, Als je dat vastneemt en je leest. de, de gewone leeshouding is. dan, dan verbindt een boek. Jouw blik letterlijk met je hart, want daar ligt je boek. Dus je blik en je hart wordt door een boek met elkaar verbonden. Ja, dat is kijk heel grappig dat jij dat zegt. Want voor mij moet een gast, wanneer ik daarmee in gesprek ga... ook aan deze kant zitten, namelijk aan de kant van het hart. En zit de gast aan de andere kant, dan heb ik daar heel veel moeite mee. Om, om echt die connectie te maken. Ik wil, we kunnen natuurlijk zo dadelijk binnen vijf minuten even de test doen. Ik ga dan even op die andere stoel zitten. Misschien valt het interview dan meteen op zijn, op zijn gat. Ik denk het wel, ja. Het dan dus dan lekker... is een moment om een liedje te starten, ja, ja. denk ik. <laughs> Ook leuk. Frans liedje, een ja. chanson. Ja. En we zijn nog niet helemaal door ons rijtje heen. Vinnigheid, een vleugje vinnigheid of misschien wel veel vinnigheid. Zit dat in jouw karakter? Uh, ja, dat is ook weer zo aanmatigend om dat allemaal over jezelf te zeggen. Maar kom, laten we alle, alle trossen maar losgooien. Ik vind dat het woord vinnig, ik dacht dat dat een Vlaams woord is. We gebruiken jullie Nederlanders dat vaak. Ik hou van het woord vinnig. Ik denk niet dat wij het vaak bezigen. Nee. Dat dacht ik ook. En het, het, dus hier wordt het uh, wel gebruikt, door proficiat. Want het is een mooi Vlaams woord dat ook in de Nederlandse mond zeer welgevallig kan klinken. Vinnig. Daar zit uh, energie in, daar zit enthousiasme in, daar zit voluntarisme in. En, ook uh... iets spits en ook iets scherps. Ja, inderdaad. Om dat tussen zes en zeven meteen zomaar live te bewijzen, dat is natuurlijk niet eenvoudig, maar ik hoop het, ik mag het hopen. De, ja, die, al, die, al, inderdaad, al die adjectieven die je daar achter elkaar zet, dat is niet dat ik daar speciaal naar op zoek ga, maar mochten die inderdaad van, op toepassing zijn van mij, dan, dan zou dat wel meegenomen zijn. Dus laten we maar hopen dat er iets van waar is, ja. Ja, en zit er ook dan die bewijsdrang wel in? Omdat je zegt, ja, nou ja, natuurlijk. dat je tussen zes en zeven ja, moeten ja, bewijzen? Ja, ja, ja bewijzen dan... Ja, natuurlijk, je kunt... Ja dat is, dat is dat toch wel, als je ik neem nu een boek schrijven dat is een voorbeeld uh, um, dat is natuurlijk enerzijds dat is romantiek, dat is fantastisch dat is je terugtrekken, dat is als je als een boeteling zich aan zijn uh, boetekled schuurt, schu schuur jezelf aan je manuscripten. er zit een dat is tegelijkertijd ook een zeer masochistisch karakter. Ik wou zeggen, het is lijden. Het klinkt als lijden. Toch wel, het is een beetje afzien. Het is, je weet, uh, ik, heb, ik heb met mijn uitgever afgesproken, dan gaat er een boek komen. Ik, heb, ik weet wat ik ga doen, dan, god, die, dat is maanden, soms twee, drie jaar. Dat kan ook gewoon, mijn, mijn chansonboek, daar heb ik een zwangerschap lang echt aan gewerkt. Ja, dan is dat toch wel echt, dat is hard werken. Het is ook een beetje pijn, maar die pijn heeft een... Het is een perverse vorm van genot natuurlijk. En tegelijkertijd, het is, in de eerste plaats doe je dat gewoon voor jezelf... maar tegelijkertijd zit er natuurlijk ook een beetje een bewijsdrang in... naar jezelf en naar anderen van... kijk eens, mama zonder handen, daar is ook niks mis mee... want zonder bewijsdrang dan ga je natuurlijk geen boek schrijven. En, en zo'n als... langdurige zwangerschap van zo'n boek... want die is waarschijnlijk langer dan negen maanden... dan ja. de pijn van dat werpen. Want dat werpen is vrijwel continu... wanneer je dus iets moet, oh. moet uh, neerzetten, wanneer je iets moet, moet uh, presteren. Zijn er ook momenten van angst die je dan in dat proces ervaart? Natuurlijk. Bijvoorbeeld het laatste, enfin het laatste boek, enfin het voorlaatste ondertussen. Maar het, het allerlaatste is eerder een, is een, is een gezellig een gezellige intermezzo. Met een Chanson, gezongen, gezien, van Frankrijk. Wel, het idee dat ik had was. Ik wil iets met geschiedenis doen, ik wil iets met chanson doen. Maar ja, over chanson bestaan honderden boeken, over de Franse geschiedenis ook. En dan op een gegeven moment besprongen die twee ideeën elkaar in mijn hoofd... en het resultaat van die mentale bevruchting was dan dit boek. En dat boek zegt wat het is, een gezongen geschiedenis van Frankrijk. Dus het idee dat ik kreeg was, ik vertel het verhaal van Frankrijk... van Clovis tot Sarkozy... Zoek trouwens de tot drie verschillen. Tot en met Sarkozy, kun je dat eigenlijk zeggen? Tot en met Sarkozy zeggen? ondertussen, ja. Van Clovis tot Sarkozy zoek trouwens de drie verschillen. En, en terwijl ik door de straten van Parijs loop... En dat is een soort van contraint, zoals de Fransen zeggen. Een soort van bedding die ik voor mezelf creëer. En dus ik begon, en ik wist bij God niet of ik tot bij... Ja, ik ben begonnen bij Clovis, en het is dus een associatieve uitdaging. geraak ik al associërend met liedjes in een verhaal dat aan elkaar hangt... tot bij Sarkozy... ...ga ik die, al die revoluties en oorlogen en tijden van vrede... ...ga ik die kunnen overbruggen met daar telkens associatiegewijs liedjes in te plaatsen. Dat wist ik dus niet op voorhand. Was dat de angst? Dat is een, angst is een veel te groot woord. Dat is een, een, een gezellige spankracht. Die wanneer je s'avonds uh, gaat slapen, weet je niet... ...ja, morgen kom ik dus aan in de Eerste Wereldoorlog en dan moeten we beginnen Eerste Wereldoorlog welke liedjes, welke liedjes slaap je in dus uh, al associëren met allerlei liedjes die, uh, uh, dat is heerlijk, dat is plezant om te doen want ik vind associëren een van de leukste dingen die er zijn maar dus komt er niet zoveel angst euh, naar boven... wat betreft het eventueel falen... of het eventueel niet voldoen aan je eigen euh, verwachtingspatroon... of dat van de uitgever. Dat schakel je voor een stuk uit. Want ik, het is echt waar. De, elke zin die je schrijft, in eerste instantie... daarvan denk je, oeh, dat is maar een platte zin. Dus niet, Wat je dan niet mag doen, is... Uh, die zin honderd keren gaan herwen. Nee, je moet gewoon verder, moet gewoon doorschrijven. En wanneer je dan ineens plotseling dertig bladzijden hebt... dan kun je zeggen, oké, okay, nu gaan we daar eens vijftien fikse, goede bladzijden van maken. Maar de angst een beetje uitschakelen... en een beetje voluntaristisch door blijven gaan. Ook een goed woord, fiks. Hè? Een fikse dosis... creativiteit, daar hoeven we het eigenlijk niet over te hebben... want die heb je gewoon. Anders kun je dit soort boeken niet schrijven. Ik probeer altijd wel... Um... Of dat dat creativiteit is, dat laat ik in het midden, dat moeten andere mensen maar zeggen. Ik, ik probeer wel inderdaad telkens een aantal onderwerpen via een omweg te benaderen. Dus bijvoorbeeld de Franse geschiedenis, dan denk je spontaan, wow. Maar als je daar dan liedjes bij associeert, dan, dan verbind je populaire en elitaire cultuur. En ik, ik heb opgemerkt, er is, nu, er is pas een, een Vlaamse student die een bachelor scriptie heeft geschreven over mijn boeken. En daaruit blijkt dat dat iets is wat ik dus... Dat is niet dat ik dat op voorhand geplant heb, dat ik dat vaak doe. Dus over elitaire cultuur uh, spreken aan de hand van populaire cultuur zoals mijn eerste boek de Franse 19e de eeuwse literatuur de grote roman Reizen Pauls terughangend ook. Ja, Zo dan van, dan oh, zeggen mensen zware kost. Ja, maar als je dan zegt: "Ja, maar ik ben met een rugzak met die boeken erin heel Frankrijk doorgetrokken om op zoek te gaan naar landschappen die 150 jaar geleden beschreven zijn en naar de plekken waar die personages allerlei onmogelijke avonturen hebben beland, waardoor je dus stelkens een poging onderneemt om telkens opnieuw een roman-dekar binnen te stappen. Ja, wie wil dat niet? Wie wil het maar niet? Is, is het mogelijk om tijdens het lezen van... Uh, bijvoorbeeld, hè, uh, Chanson, inderdaad een gezongen geschiedenis van Frankrijk... is het mogelijk om dan door jouw ogen mee te kijken, mee te voelen en mee te ervaren als lezer zijnde. Of zou eigenlijk iedereen met dit boek op zak diezelfde route moeten wandelen? Oh, nee, nee, dat is echt, het is, uh, uh, Sommer laten we dan bij het, bijvoorbeeld het eerste deel, het eerste boek uit de Frankrijk-trilogie, Parijs Retour, dat is echt een hele reis door Frankrijk, de Provence, de Côte d'Azur, uh, het Noorden, uh, natuurlijk Parijs, dat is, dat is de Rode Draad. Je kan met dat boek, er zit altijd een praktische kant aan mijn boeken. Je kan er effectief mee op reis gaan als je dat wil. Met liefst dan ook nog een, een, echt een koffer boeken mee. Maar het is tegelijkertijd, hoop ik ook, het zijn uh, duizenden bladzijden en tienduizenden bladzijden leesplezier. En enfin, duizenden kilometers en tienduizenden bladzijden leesplezier, sowieso moet ik het zeggen. Is het hopelijk ook een soort van leunstoeltoerisme? En kan je gewoon heel Frankrijk in je verbeelding en in je leeszetel, in de bossen van Hilversum voor mijn part, dat ook meemaken? Het laatste boek, Chanson, dat kun je gerust thuis. Ik heb, ik heb daar ook uh, 200-300 filmpjes op mijn blog gezet, net, op mijn site gezet, netjes gerangschikt per hoofdstuk. Er zit een dubbel CD hoort bij het boek, waardoor het dus eigenlijk ook echt een belevenisstrip kan worden van huis uit. Ja, natuurlijk, het is, het, alles is mogelijk. Die praktische kant zit erin. Eh, bijvoorbeeld het tweede deel van de trilogie, ja, dat is een literair kookboek als kok in Frankrijk. Daar staan natuurlijk mogelijke en onmogelijke recepten in. Die kan je natuurlijk proberen klaar te maken. Maar je kan het, het is eigenlijk ook literatuur, je kan het gewoon lezen. En op die manier toch al figuurlijk de, de, de, de, de, de innerlijke mens sterken. En het laatste deel van de frankrijk trilogie gaat dan weer over, ja... Eh, ja, over miljoenen splijt seks, erotiek en literatuur. Wat daar de praktische kant van is, dat moeten we dan misschien maar op een, op een later tijdstip Oh, dat, dat kan op zich hoor. 17 minuten over 6 op radio ja. 1 bij Nachtvluchten van Omroep Max, daar kun je het ook best over seks hebben. Ja, ik kan me in beeld dat er nu mensen aan het luisteren zijn. Die, die samen gezellig in bed liggen, waarbij misschien een van de twee wel nog slaapt. Maar bon. Uh, dat, dat, dat, dat nou, dan kan geen... het een mooi inspirerend moment misschien opleveren ja. voor zo'n stijl. Ja, dan, en om de, weer bij die praktische kant te komen... Ik denk inderdaad dat literatuur, literatuur wat, en erotiek wat dat betreft... De, de, vroeger was, was er geen internet, waren er geen filmpjes... En dan zorgde literatuur ervoor dat mensen zich driftig in de stemming konden lezen. Als je vroeger naar een bordeel ging... Dan stond het, zoals nu, ik heb mij dat ook maar laten vertellen... Staan daar videoschermen, waardoor de heren zich in vorm kunnen kijken... Uh, voordat hun nummertje wordt afgeroepen en ze bij een dame terechtkomen... zodat die de job ook redelijk snel kan afmaken. Ja, maar het mag niet te lang duren. Dat kost te veel geld en tijd. En, en in dit geval vroeger, waar lagen daar... Ik heb dat inbeelden. Er moeten wel zeer beduimelde boeken geweest zijn. Die lagen daar zodat de heren zich niet in vorm konden kijken, maar konden lezen. Uh, en uh, dat was... Literatuur... Maar is dat niet de mooiste prikkeling van de fantasie? Gewoon het lezen in plaats van alles in hapklare brokken... Uh, voorgeschoteld te krijgen in beeld? Ja, dat klopt. Maar ik denk dat er nog weinig mensen zijn. Dat is ook een beetje de stelling van het boek. Ik, in het eerste gedeelte... De, oe, ik, ik kan je kort vertellen. Ik heb dat boek afgewerkt in, de, in een residence d'écrivain, Ik was writer in residence, heet dat dan in het Nederlands. In Frankrijk, twee maanden. En ik zat er twee maanden echt in, het, in de bossen. Het was fantastisch, het was heerlijk. En na twee maanden ging ik naar huis, naar Antwerpen terug. En ik deed... Ik deed mijn deur dicht, ik nam de trein, dat was met de trein, ik kwam terug thuis. En ik sta voor mijn deur in de Ballerstraat in Antwerpen-Zuid... En ik wil mijn deur open doen, maar dat lukt niet. Want ik stel vast dat ik mijn sleutels niet heb. En ik besef dat ik die gewoon heb laten liggen in Frankrijk. Dus ik sta daar met mijn twee koffers. Pornografisch materiaal. Het was voor de job. Iemand moest het doen. Ik heb me opgeofferd om duizenden bladzijden pornografie te lezen. En dat is trouwens niet altijd literatuur van de bovenste plank. Maar bon. En um, ik, kon het, ik kon ofwel wel heel de nacht op café gaan. Maar daar had ik geen zin in. Want ik was toch een beetje slecht gezind toen ik niet binnen Of vlak bij mij was een hotel dat mij al heel lang prikkelde... waar ik niet heel goed wist wat dat was. Dit is het moment, dus ik ben daar naartoe gegaan. Ik, en het, het was, ja, dat werd heel snel duidelijk wat voor hotel het was... maar met naïviteit, ik ben daar dus binnengekomen. Het, het was natuurlijk een rendezvous hotel... maar ik wist het niet echt wat het, wat het was. En, en ik vroeg haar, ja, ik zei dan nog... ja, ik ben mijn sleutel vergeten, mag ik hier? Ze zei, ja, dat zal wel. Um, ik vroeg, hoeveel, hoeveel kost het hier om de nacht door te brengen? U, je haalt het zelf niet, houdt uh, het niet mogelijk. maar ik moest meteen 69 euro betalen, 69 euro you <sighs> Bon, oké, okay, ik betaal. En ik ga... Standje 69 even voor degenen die geen Frans spreken. Ja, het is nog vroeg natuurlijk. En ik, um, ik ga naar die kamer. Dit is een dame die mij, die mij, die mij helpt de koffer dragen. En er wordt beneden weer geschald, want er was blijkbaar heel wat begankenis in dat hotel. En ze riep naar beneden. Ik riep, mevrouw, wat duur? Uh, hoe laat wordt het ontbijt hier geserveerd? En ze zei, meneer, hier wordt helemaal geen ontbijt geserveerd. Dus ik ga die kamer binnen ja, en meteen zie ik naakte dames aan de muur. Um, en heel veel spiegels, overal, ook aan het plafond. Dus dat was meteen duidelijk. Ik probeer te dat lukt niet, uh, ik doe dan het licht terug aan en ik moet op een verkeerd knopje hebben gedrukt dus niet het gewoon licht gaat aan, maar black lights black lights, dus zoals in een discotheek ik, ik, ik kan dan iets anders doen ik begin weer in mijn pornografie in mijn erotische, erotische literatuur, ik begin daarin te bladeren en dan gebeurt er iets merkwaardigs en dan kom ik bij wat ik eigenlijk wil aansluiten bij uw vraag, is dat ik uh, dus uh, weer verdwaal in eeuwenoude verlangens en ik voel hoe mijn bloed weer sneller begint te stromen want dat is toch defect effect van die literatuur en net op dat moment beginnen de kamer Rondom mij zich te roeren. En er wordt dus overal van Jetje gegeven. Boven mij, links van mij, onder mij. Uh, ja, de, de, de geluiden, de, de bewegingen, het, uh, pff, de slechte matrassen, enfin, de echo's. Alles alleen. Ik zat daar te lezen. En dus de wat er geur. gebeurde. Is nog de geur? Ja, de, de geur, ja, dit is radio. Hè? We kunnen... enfin, de geur, mevrouw. U, krijgt, u vraagt de geur, u krijgt hem erbij. En wat er dan. Die, ik las, wat ik las, was een soort van boventiteling, ondertiteling, uh, naasttiteling als het woord bestaat, van al hetgeen wat er rondom mij effectief gebeurde. Dus ik las dat. Uiteindelijk wordt het stil. En, en, en zet ik intuïtief de televisie op, die, die, die daar staat, en beland ik in de, in de pornofilm die overal wordt bekeken op dat moment. En dan is er mijn een besef binnengevallen... dat ik eigenlijk mij als jarenlang... als een hardnekkig anachronisme door mijn dagen heb gelezen. Want mensen vandaag de dag... om hun verlangens weer aan te zwengelen... zetten gewoon de televisie of googelen naar internet... om daar hun verlangens weer aan te zwengelen. En iemand die dus in een rendezvous hotel uit een kofferboeken een, een erotische roman bovenhaalt... om toch weer te zorgen dat hij lichamelijk... in een gespanning, en frivoliteit en, en creativiteit... om je adjectieven van daarnet uh, uh, terug, boven te halen, terug naar boven te halen... Wel, dat is iemand die zich echt wel degelijk van eeuw heeft vergist. Dus in die zin is mijn boek over de erotiek... Is een, is een eerbetoon aan een genre dat eigenlijk... eigenlijk in de nasleep van de seksuele revolutie ten graven werd gedragen. Want de erotische literatuur is een beetje op sterven na dood. Omdat, uh... Zou jij misschien in een andere eeuw of andere tijd hebben willen leven? Uh, mijn, de romantische pendant in mij zegt nu ja, meteen. En de, de, de eeuwse, 21e eeuwse verwende man in deze tijd zegt natuurlijk nee. Maar ik, ik ben wel eigenlijk... Uh, in literat... Welke opzicht ben je verwend? Maar ja, het is toch, ik bedoel, kijk, ik bedoel, ik, ik, ik, we leven in een tijd waar, waar, waar we leven. Ik leef in Vlaanderen, het is een van de rijkste regio's ter wereld. Uh, ik, heb een, ik kan leven van wat ik doe. Dat, vind ik, dat is toch de, de grootste, de grootste vrenerij die je maar kan inbeelden. Maar mocht ik 200 jaar geleden geboren geweest zijn... Ik heb mijn stamboom als jong gastje... Toen ik 13 was, ben ik met een fietsje de burgerlijke stand overal gaan affietsen. Dat was mijn eerste boek met een geweldige titel trouwens. De geschiedenis van de familie van Lo en van vele anderen... Dat was ik dertien jaar. Het, het, het, in ieder geval... En daar heb je ook een boekje van gemaakt. Laten ja. we heel even teruggaan naar dat moment. Bart van Loo, ja. hier te gast op Radio 1 bij Nachtvluchten. Uh, je bent namelijk niet 200 jaar geleden geboren. Dat is uh, ietsje minder lang geleden. Ja, Wat dat... wij namelijk altijd doen is dat wij in het Nederlands Archief voor Beeld en Geluid op zoek gaan... Ja. naar een uh, historisch fragment uitgezonden precies op jouw geboortedag. En en februari dat 73. Is 1 februari 1973 Geweldig. inderdaad, en wij hebben dat ook uh, weten te traceren. Dus we gaan even terug naar dat moment dat jij uh, je ouders zo gelukkig maakte in Herentals, kort over de grens volgens mij vanuit uh, Noord-Brabant gezien. Um, dus we gaan terug naar jouw geboortedag. Het is 1 februari 1973, en het is een ge programma getiteld Luisteren naar dieren. Luisteren naar dieren. <lacht> Een serie van acht poëzieprogramma's, samengesteld door Nel van der Kooi. Vijfde aflevering, Paarden. De gedichten worden gezegd door Carol van Herwijnen en Johan Wolder... terwijl de bioloogdichter Dick Helenius zijn visie geeft op dieren en mensen... en hun onderlinge relatie. Ik heb het altijd eh, onzin gevonden dat mensen zo geweldige eerbied hebben voor het paard. Niet dat ik paarden niet erg mooi vind... Zoals praktisch alle andere dieren trouwens ook. Maar waarom je nou bij een paard speciaal moet spreken... van een hoofd en van benen... terwijl je bij een antiloop, die minstens zo mooi is... rustig spreekt van kop en poten. En zelfs bij een dier als een gorilla of een chimpansee... die nou verwant zijn aan de mensen... spreek je ook gewoon van kop en poten. Waarom dat dan bij een paard niet moet, het... dat lijkt me eigenlijk onzinnig. De paarden hebben het goed... Binnen hemelsblauwe mieten houden zij beraad. Langs het blinkend water van hun nek en romp lopen rimpelingen... die hun zenuwstelsel tot in alle nerven zichtbaar maken. Hun benen houden hen hoog, boven de grond der wereld opgeheven. Pijnsend staan zij uren... met de mantel van de hemel om hun rillend lijf. Ja... Een bijdrage van de NCRV. Van 1 februari 1973, de geboortedatum van onze gast hier in Nachtvlucht... een laatste ronde, Bart van Loo. Prachtig, hè? Ik vond het prachtig. De hemel als een rillende mantel om het lijf van het paard. En ik hou ook niet zo van paarden eigenlijk. Ik ben er een beetje bang van. Maar mijn vriendin bijvoorbeeld is gek op paarden en ze gaat wekelijks paardrijden. En ook in het Frans is het zo dat men uh, alle beesten die hebben poten... maar de paarden... Eux, ils ont des jambes. Dus ik, ik, ik ken dat discours wel. En een paard heeft toch iets, heeft een bepaalde... Het doet mij spontaan ook denken aan uh, een van de grootste romans van Emile Zola. Er wordt hier ondertussen koffie binnengebracht. Ja, heerlijk, he? Ik word hier heerlijk gespanjeerd. Uh, Emile Zola, Germinal, dat is een mijnenroman over de mijnen. En daar sterven, dat is naturalisme, daar sterven ontzettend veel mensen. Dat is een zeer trieste roman. Maar wat het meest aangrijpend is, op een gegeven moment... Die paarden gaan van jongs af aan ook de mijnen in. Dus die, die, die, die leven heel hun leven... In, in de donker, in, in, in de nacht van, van, van de mijnen. En, en wat daar zo mooi aan is, twee scènes: dat is dat die paarden soms dromen in hun, in hun slaap van de weilanden die ze nooit gezien hebben. Dat vond ik heel mooi, die scène. En. Op een gegeven moment is er dan een, een, een ontploffing en, en een overstroming. En er sterven heel veel mensen in die onderaardse mijnengangen. Maar het meest aangrijpende, het meest emotionele moment van de roman is... ...wanneer Zola beschrijft wanneer die twee paarden, vader en dan uh, de, de dochter... Of wanneer die, uh, die twee paarden wanneer die sterven. En die doods, die agonie, die doodsrijd van die paarden... ...wordt plots veel aangrijpender dan die tientallen mijnwerkers die het leven laten. Dus een paard heeft toch wel iets speciaals. Heb, heb jij dat als kind ook al gehad? Dat, dat datgene wat je leest... dat dat zo ontzettend diep binnenkomt? Hè? Want je gaf namelijk aan... Uh, in eerdere interviews... je zag je moeder heel veel lezen. Dus je las zelf... maar soms ook gewoon dokterromannetjes uh, over <laughs> ja, uh, huwelijken... waarin van alles misging. Ik, kwam als kind bij jou ook alles zo, zo heel erg binnen? Waardoor je fantasie inderdaad... Uh, met je op de loop ging... en je bijna in een soort... Uh, ja, in zo'nzelfde soort droomwereld terechtkomt... als die je nu bijna omschrijft. Ja, dat is... Met, ik, ben, ik ben opgegroeid in een zeer warm nest. Maar absoluut niet... Het is geen artistiek of intellectueel nest. Maar het is een warm nest. En dat is, natuurlijk, is eigenlijk veel belangrijker... Dan, dat, dan al het andere. En wat je doet als kind is een soort van... Je hebt een kopieerdrang. Hè? Je, gaat, je gaat gewoon de dingen die je ziet... Die ga, daar ga je zeker... De zaken die je intrinsiek, spontaan, zonder dat beseft aanstaan... die, ga je, die ga, je, ga je kopiëren. Dus wat er gebeurde was dat mijn moeder die las... Die komt uit een boerengeslacht. Heel langs de twee kanten van mijn familie. En mijn moeder komt uit een familie waar gelezen werd. Maar gelezen dus in de bibliotheek gingen ze... bijvoorbeeld tijdens het koeienmelken. dus van die schitterende verhalen dat mijn moeder en mijn tantes... die moesten dan koeienmelken. Dus je weet wel, aan de uier en up up up trekken en duwen en tot het, tot het witte vocht in een emmer terechtkwam. En dan hadden zij, terwijl die koe... Dus aan een touwtje stond... Uh, uh, vastgebonden in de weide... hadden zij er ook een, een, stoeltje, een extra stoeltje bij staan... waar een boek lag. Dus ik vind dat zo'n zo fascinerend beeld... dat mijn, mijn moeder en mijn tantes... dat die in de wei koeien zaten te melken... terwijl ze ondertussen een roman aan het lezen waren. Dus mijn, mijn grootvader ook was een, was een echte boer... langs moederskant. En die las ook heel de tijd uh, van die... Uh, licht sensuele, licht erotische... dokterromannetjes. Ze uh, hield duidelijk van de vrouwen. Het is, uh, is een kwaliteit als zoveel anderen natuurlijk. En dus dat heb ik wel. Ik zag mijn moeder lezen. Dus ik ging zelf ook lezen. Dat was helemaal geen, geen ingewikkelde leesbevordering. Dat was zeker niet dat mijn moeder zei van... Dit moet je lezen. En, eh, van, vanuit een... Want zij, nee, helemaal niet. Zij, zij hield... Zij ging gewoon pretentieloze romantjes halen. Maar ik zag dat keer op keer. Dus ik, ik deed het gewoon na. En... Mijn vader heeft... Je had het daar straks over geldingsdrang. Mijn vader heeft dan, is geen lezer, maar is dan weer wel de man die, die graag het woord voert. En die in het dorp in verenigingen zit en die de dingen wil veranderen. En de werkelijkheid een beetje dan... De dorpswerkelijkheid naar zijn hand wil zetten op een positieve manier. En dus dat is dan een andere... Mijn moeder heeft mij zin gegeven om te lezen... En mijn vader heeft mij dan de drang gegeven om daar iets mee te doen... Ja. Ik, ik, ik, we kunnen daar nog lang over psychologiseren. Maar het, het, misschien is dit een te, een te eenvoudige schematisering. Maar zelf zie ik het wel zo dat daar toch heel veel begonnen is. En dan ben ik beginnen lezen, dan ben ik beginnen schrijven. Dan is er vooral, ja, eerst natuurlijk verhalen. Maar dan is er op een gegeven moment die, die, die fascinatie voor het verleden gekomen. Ik bedoel, dat is... Hoe, hoe is die gekomen? Want ergens moet, moet dat toch... Ontstaan zijn of ergens moet je dat bij jezelf bemerkt hebben dat dat ineens. Je begon dus op je dertiende inderdaad de mm -hmm. geschiedenis van je eigen familie na te zoeken. Je bent ook heel kort eh, volgens mij redacteur geweest van het Penoentje. Dat is geloof ja, ik ja. het eerste wat je deed. Ja, en ik lach nu, maar dat is fout. Natuurlijk, al die. Het, is, het, is, het Penoentje en het bukkennootje, dat waren plaatselijke bladen van de jeugdbeweging en van de. Van, gewoon van bouwen van het dorpje waar ik. Dat is fantastisch om zo te beginnen. Van die plaatselijke kleinschalige dingen. En um, hoe is dat? Die, die, die, ik heb altijd. Je had het daar direct over geschiedenis. Ik heb altijd. En ik weet niet hoe dat is begonnen, maar ik heb, het, ik heb altijd gewild. Bijvoorbeeld, ik zou deze dag 150 jaar geleden hebben willen meemaken. Ik zou ook graag de dag na de slag van Waterloo geleefd willen hebben. Of het verdrag van Münster in 1648. Of 1585 toen al het Vlaamse intellect. Uh, al ons kapitaal, letterlijk en figuurlijk, naar de noordelijke Nederland is afgevloeid. Maar van een totaal onbekende dag in 1711, uh, twee jaar voor de vrede van Utrecht, vooraleer de grens tussen Vlaanderen en, en, en, en Frankrijk werd vastgelegd. En Frankrijk, uh, de, de, de, de Spaanse Nederlander, dus Vlaanderen, 150 jaar lang het, het, het de kaar was van de ene oorlog naar de andere... Ik zou daar eens graag een dag willen rondlopen. Ik, ik, ik, het is ook zo spijtig dat er geen opnames bestaan... bijvoorbeeld van, van Willem, de echte Willem van Oranje. De, wat, wat, wat zou hij gezegd hebben toen hij daar in, in, in Delft... Um werd doodgeschoten. Hij moet toch nog iets gezegd hebben... wat was de klankkleur van die stem Bredero. Was dat een welbespraakte man? Was dat iemand die doddelde? Misschien had hij een cisklank in zijn stem? Um, die dingen die vind ik fascinerend. Dat is, dat is natuurlijk een onmogelijk, het is onmogelijk om naar die tijd terug te keren. Maar... Kun jij ook in een gebouw rondlopen wat heel oud is... wat bijvoorbeeld in de 16e eeuw gebouwd is... en dat je dan bijna voelt wie en, en, en, en wat daar geweest is. Ja, en... Ik vind dat heerlijk. Dat is wat ik ook in, in Chanson doe... en wat ik in Parijs Retour... het eerste boek van de Frankrijk-trilogie... dat is wat ik noem een historische sensatie. Dat is dat je op een gegeven moment... Uh, op een plek staat... en dat er één detail is dat een rechtstreeks, dat zorgt voor een rechtstreekse doorkijk naar het verleden. Een soort van teletijdmachine à la, Ja, Susken en weet je, professor van Susken en ook alweer. Dat is Barabas, hè? Barabas, ja, ja. die had zo'n teletijdmachine. Dat is toch fantastisch? Dat is toch, die en die teletijdmachine, die wil toch iedereen en dan in de verkeerde tijd terechtkomen? Een geweldige, geweldige uitvinding. Wat is eigenlijk jouw eigen eerste herinnering? En wat hebben we hebben nu over geschiedenis van allerlei dingen heel lang geleden. Maar Bart van Lo, geboren, Elsje, zusje, komt drie jaar later. Wat, wat, wat is jouw eigen eerste herinnering qua geluid of, of geur? Of... Gauw wij wonden. Een... Toen nog in een boerderij die later is afgebroken. En wat ik mij nu nog herinner was dat. Ik denk nu aan prijs. Ik lustte geen prijs. En dat, dat, dat, ik nu, dat ik dus um, verplicht werd. Want mijn grootvader woonde in. En mijn grootvader, een fantastische meneer. Toen ik nog net iets meer van de oude stempel. Dus dat was van. En hey, je moet dat opeten. Dat, dat herinner ik mij nog. Dus ik, zat, ik zit nu. dat is weer zo'n trieste herinnering. Maar toch, ik zit wenend voor een prijsschotel nu. En op dat moment vliegen er plots zwaluwen binnen. Dat herinner ik mij nog. Dus dat is, dat is, dat is de boeren buiten. Hè? Dus een deur gaat open. De vermanende stem van. Van mijn grootvader, maar vol, vol liefde natuurlijk. Uh, Prij, die ik niet lustte. En zwaluwen die binnenvliegen. Dat is nu spontaan een herinnering die naar boven komt. Uh, ik weet ook niet wat ik daar verder mee moet. Maar het is ook de eerste keer dat men mij eigenlijk die vraag stelt... wat is jouw eerste herinnering? Dat is nu waar ik zo het eerst aan. Dat is dus geluid, geur, de boer buiten, het is alles bij elkaar. En, ja. en oud gebouw. Ja, speciale context met een grootvader die inwoont. Ouders. Ja. Mijn zus die er nog niet is. Zou jij je dat kunnen voorstellen? Die was er toen nog niet. Nee, want nee. jij was drie toen zij ja. geboren werd. Zou jij je kunnen voorstellen dat je... een van je God. ouders in huis hebt... Uh, nadat je misschien zelf aan een gezin bent begonnen? Of je grootouders in huis? <laughs> Vraag me nu af of Jules van Loo, mijn vader uit Bouwel... op dit moment ook de moeite heeft genomen... om s'morgens zijn internet open te Want draaien. belofte maakt schuld. Om, om dit te beluisteren. Of ik kan het achteraf ook nog altijd beluisteren. Dus weten. moet ik toch zien wat ik zeg. Maar, nee. <laughs> maar dat... Nee, ik ga eerlijk zeggen. Ik doe mijn pet af voor mijn ouders. Dat zij een hulpbehoevende grootvader... de vader van mijn vader in huis hebben gehaald. En ik doe nog net iets meer mijn pet af voor mijn moeder... Die ook maar is komen inwonen. en die dus eigenlijk de zorg heeft gedragen. van iemand die de vader was van haar echtgenoot. niet haar eigen vader. Oh, dat is. Ja, we moeten daar niet te romantisch over doen. Dat is niet altijd even eenvoudig geweest, denk ik. Dat is de herinnering die ik heb. En toch heb ik ook tegelijkertijd de herinnering. dat er weinig gemord werd. Ik ik en zie... zei, zegt, het was een heel warme jeugd, een heel warm gezin. Ja. Was het ook een gelukkig huwelijk wat je ouders hadden? Of was het gewoon ja. keihard werken en, en een beetje nee. langs elkaar heen leven? Nee, nee, nee, nee. Want mijn moeder, uh, die, uh, mijn vader was uh, tuinier. Dus die werkte sowieso in het groen. Dat betekent ook dat hij redelijke uren had, want dat was uh, een, een provinciaal park waar hij werkte. En mijn moeder was gewoon wat men toen nog huismoeder of huisvrouw placht te noemen. Het is een uitstervend ras vandaag de dag. Wat ik ook begrijp, omdat natuurlijk uh, ja, vrouwen tegenwoordig... Uh, Even graag en, en terecht gaan werken met alle mogelijkheden die er zijn als de man. Maar wat er wel voor zorgt, dat, dus kijk maar rondom ons. Dat, ik bedoel, al mijn vrienden dat zijn twee, die gaan met twee werken. Die hebben vaak twee kinderen. Hey, dat, is, uh, ja, dat is een soep hè. soms. Dat is, gewoon, dat, is, dat is precies alsof dat toch niet helemaal de bedoeling is. Er is het het lijkt, ja, dat, dat is puzzelen, het is hard werken. Er is geen tijd meer voor bijvoorbeeld uh, verenigingsleven. Mensen van mijn generatie, het verenigingsleven op veertigers, dat sterft uit. Omdat... Maar jij bent jouw bedrijf. Hoe gaat Bart van Loo dat misschien in de toekomst aanpakken? 1973 geboren, dus nog alle tijd om aan een gezin te beginnen. Yo, yo, yo, God, ja, daar, daar, daar wordt toch aan gewerkt. Hè? Ik bedoel, voor mijn part... Ja, wordt er aan gewerkt? Ga je... Als het aan mij ligt, dan... Uh, ik, ja, ja, ja. Bedoel, en Coraline? Ja, zonder Coraline zal het niet lukken. Nee, hè? maar wil zij het ook? Ja, ja, ja, zeker en vast. En, uh... en hoe ga je het dan inrichten? Wel, het is een, sowieso, het is al met een vriendin in Frankrijk en zelf in Antwerpen wonende en die professionele context toch in het, met alle lezingen en optredens in het noorden, uh, enfin, toch, enfin, aan Vlaanderen en Nederland, hè, zo eenvoudig is het. Dus hebben wij, hebben wij iets geweldig uitgedokterd en dat gaat wel binnen 1-2 weken van start, 1 juli verhuis ik. Mijn vriendin heeft een, uh, een fantastisch huis vlakbij Le Vieux-Lille, het oude Rijssel. Dat gaat zij verhuren. Ik weet niet of iemand daar nu echt in geïnteresseerd is, maar ik ga het kort zeggen toch. Zij dus, gaat uh, <lacht> dat, dat verhuren, mocht er iemand, het is verhuurd. Het is te laat, maar enfin, het, is, het is een prachtig huis. Ik heb een appartement gekocht in Antwerpen. Ik verhuur dat ook. En met de opbrengst gaan wij dus voor gratis en voor niks, dus met de opbrengst van die uur, hebben wij een prachtig huis in het groen op vijf kilometer van de Franse grens gehuurd. Ja, ik bedoel, uh, de, de, de, de gaan wij dus in het groen Wonen. En ik ben nu nog op zoek naar een piepklein studiootje in Antwerpen. Zodanig dat ik een voet in de stad heb en een lijf, een lichaam in het groen. En dat is waar ik naar uitkijk, om rustig te kunnen schrijven in het groen... maar dan uh, door professionele verplichtingen, lezingen, optredens... en allerlei andere uh, toestanden... om toch nog regelmatig in de stad te vertoeven. Dat lijkt mij een heel mooi vooruitzicht. En zo gaan wij dat organiseren, want via jij welke vraagt contact... werkelijk alles. Ja, maar ja, ja. via welke contactmogelijkheid kunnen de mensen dan nou roepen... ik heb dat in aanbieding of ik wil graag dat huren... of die studio die heb ik wel voor je... Oh, God, ja, er is gewoon internet. Je bent perfect te vinden op, uh, op internet. Dat is van Lo met dubbel O, hè? Ja, is ja Er is een blog, er is een site, er is een. Uh, maar ik bedoel, er is... En er staat een link op nachtvluchten.nl. Ja, ja, ja. En ik bedoel, ik kijk, de immobiliën wil ik nu niet verzorgen via, via deze radio. Dat komt al wel in orde. Maar uh, mochten mensen mij voor andere dingen weten te vinden, dan, dat is allemaal perfect mogelijk, natuurlijk. Stel, deze... stel dat ik jouw vader Jules van Lo zou bellen. Want we hopen toch wel een beetje dat hij die wekker gezet heeft en dat hij uh, aan het ja. luisteren is. Goedemorgen, die, ja, vader. Ja, ietsje meer accept. hè, wat, mo ja, moeder, want niet alleen over Jule, maar ook over Marja. Ja, ja. Zijn, zijn nog bij elkaar dus? Ja, dat, dat klinkt, ja, dat klinkt, dat klinkt, klinkt hier in 2011 in, Hilvers, klinkt 12, 12. in Hilversum als een... Bijna opmerkelijk. Uh, ja, ja, ja, tuurlijk, het is Maar jaar, goed, stel ja. dat ik aan hen zou vragen. Noem nou eens een, een, een, een wat minder goede eigenschap uh, van, van zoontje Bart. Wat zou er dan naar voren komen, denk je? Nu, nu valt er een, een zeer ongemakkelijk stilte. Um, wat zouden zij zeggen? Ik denk dat zij wel eens zouden zeggen: Ja, maar onze baard werkt zo hard. Misschien dat dat wel zou kunnen, dat, dat hij hard werkt. Is dat een karaktereigenschap of is dat ja, uh, een ja. omstandigheid waarin je verkeert? Alle twee, denk ik. Het een brengt het ander met zich mee. Hè. En misschien ook, als ze heel eerlijk zouden zijn... zouden ze het misschien wel tof vinden mocht ik iets dichterbij huis wonen. Hoewel Antwerpen waar mijn ouders wonen, is maar 30 kilometer. Maar in Vlaanderen is 30 kilometer nog altijd een afstand... Uh, die, die, die, die, die, die, die toch overbrugd dient te worden. En als ik ja, nu een studiotje in Antwerpen en dan aan de Franse grens ga wonen... hoewel dat zij natuurlijk blij zijn dat ik gelukkig ben... met mijn vriendinnen en zij er ook maar nooit één ding van zullen zeggen... denk ik dat ze dat wel stiekem spijtig vinden... dat ik niet gewoon, zoals mijn zus, een dorp verder woon. Zodat er gewoon aan kan gelopen worden. En... Maar dat is ondertussen ook allemaal opgelost. Ik heb mijn oude laptop aan mijn ouders gegeven. Maar het die... is eigenlijk ook weer een omstandigheid. Hè? Ik woon niet uh, ja. dicht in de buurt. Het is eigenlijk nog steeds niet een karaktereigenschap. Mm. Die zijn misschien wat minder aangenaam. Ja, dat is vinden. geen karaktereigenschap. Of, of heb je die niet? Ja, natuurlijk karakter. heb ik die wel. Ja. Goh, wat zou het zijn, karaktereigenschap? Ik heb al het harde werken gezegd. Ja, en misschien... Ja, doordat ik dan... Goh, wat zouden zij nu kunnen zeggen? Mm. Wat een, wat een vervelende vraag. Dat ik nu niet meteen spontaan een slechte karaktereigenschap van mezelf kan zeggen. Dat is wel, dat is wel, dat is wel heel tristateur. Volgens mij ben je totaal niet geduldig, bijvoorbeeld. Ah, ja. Ik ben, ik ben, ja, ik ga er nogal stevig. Ik trek nogal stevig van leer. Ik ben impulsief. Ja, de dingen moeten vooruit gaan. Dat, dat, zou wel, dat, ja, dat zou wel kunnen, maar ik denk dat ze daar na verloop van tijd ook wel mee hebben leren leven. Hè. Mijn vader is ook nogal een ongedurig, ongeduldig. Uh, ik ben de rust zelf vergeleken bij mijn vader. Hoewel. Uh, ja, God. Wat, ik, ben, ik, ga, ik, ga, ik blijf zoeken, hè, maar voordat ja. de klok zeven uur heeft geslagen, ja, gaan we toch nog uh, zeker een geweldige, een geweldige, slechte karaktereigenschap van mezelf vinden. Heb jij jezelf beter leren kennen in dat jaar dat je die ontzettende burn-out had. Hè? Ah, dat ja. je zei van, dat is een hele moeilijke tijd geweest, o, ja. lastig. Misschien heb je je gedurende die tijd... beter leren kennen, jezelf. Ja, zeker. Hoe weet je dat trouwens allemaal? Heb ik dat ook eerst altijd ergens op internet? Vast wel ergens... Goed... Barbara Albert... die heeft heel veel research uh, gepleegd... en ik heb dat allemaal even doorgenomen. Ja, dat klopt. Nee, dat klopt. Ik, ik bedoel, ik gaf dus les... Ik uh, kort samen, ik gaf les. Ik deed, maar ik deed dan ook op school allerlei dingen, zoals dat, gewoon, zoals dat eigenlijk niet meer dan normaal is, maar het werd een beetje veel. Het schoolkrantje voetballen met de leerlingen, de Parijsreis organiseren, klas s S'avonds met, met, met leerlingen naar de cinema gaan. Dat was, een, dat was een, een leven op zich. Maar dan deed ik ook nog s'avonds werkte ik aan mijn boeken. Elke vakantie die ik had, trok ik naar Frankrijk met die rugzak vol boeken om ook maar uh, in die sporen van die schrijvers te kunnen gaan reizen. daar kwam nog eens bovenop dat er een, een, een, een soort van woestende liefde... Uh, ik kan gerust zeggen, de verkeerde vrouw in het leven was... maar die dingen gebeuren iedereen... dus is op zich ook niet opmerkelijk... maar dat kwam allemaal samen... en toen gebeurde het dat mijn lichaam gewoon stop zei. En, op een, op een, en de op geest, geest zei dat nog niet? Ja, de geest zei dat eerst niet... dus ik ben ook beloofd blijven doorgaan... maar op de duur ging het helemaal niet meer. Het was afschuwelijk. Ik heb... 1, 2, 3 jaar, zeker gedurende 2 jaar, pijn gehad in mijn hartstreek, op mijn borstbeen. Kun je dat inbeelden, dat daar pijn zit? Ik heb alles laten in- en uitlichten op zo'n vervelende plek. Je denkt, je hart, je longen, je slookdarm, je... niets is er gevonden. Dus ik kan alleen maar... dat kan alleen maar psychosomatisch geweest. En letterlijk een gebroken hart, een overwerkt hart, een organisme dat zegt, het gaat niet meer. Dat trok tot mijn keel, mijn slookdarm, dat was Gewicht een pijn. En dat was afschuwelijk. Ik heb een jaar thuis gezeten. Ik ben naar de dokter gegaan. En de dokter zei toen... Oké, okay, we gaan je drie weken... Ik zei, drie weken ziekteverlof? Zo lang? Ja, ik ben nooit meer gaan lesgeven. Dus ik ben gewoon... Ik, ik heb een jaar, een jaar thuis gezeten. En dan, ja, dat was afschuwelijk natuurlijk. Ik bedoel, je moet het niet romantiseren. Aller, allerlei, ik heb alles geprobeerd. Allerlei therapieën wat heel fijn was ik, heb, ik ben regelmatig in een klooster gaan zitten om daar rustig te mediteren dat doe ik af en toe nog eens dat vond ik heel fijn maar om eigenlijk heel eenvoudig naar de basis te gaan er waren drie dingen die essentieel waren die ik totaal had verwaarloosd dat was voldoende bewegen voldoende slapen en goed eten zorgen. Dus je voeten. en een betere liefde ja, natuurlijk. En die beter want je liefde... noemde hem verwoestend. Dus ja, dat, is dat was nogal echt verwoestend. Dat was echt, ja, dus echt alles, alles erop. En, en, en ook nog een, een, een, in die tijd echt een leven op café. En dat was echt een... Maar enfin, ik, ik ben blij dat ik die periode heb meegemaakt. Want dan, dat heeft ervoor gezorgd dat ik een jaar heb thuisgezeten. Toen was mijn ziekteverlof op. Ik had geen ziektedagen meer. En toen stelde zich plots de vraag... Wat ga ik met mijn leven doen? Ga ik terug naar het onderwijs of niet? En toen heb ik gezegd, ik ga doen wat ik echt wil. Dus eigenlijk moet ik die burn-out, die ziekte, die, wat het ook was moet ik die ontzettend dankbaar zijn. Je moet God op je blote knieën danken dat hij geweest is. Anders had je in 2006 waarschijnlijk nooit besloten... die liefde voor het schrijven. Nee. Had ik en de, de ballen gehad om mijn job op te zeggen... en echt, ik weet het niet, ik, kan, ik, hoop, ik mag hopen van wel... maar het heeft me wel geholpen. En dus inderdaad, ik ben heel dankbaar. En het is nog altijd, die pijn, die is natuurlijk weg. Maar als ik nu te hard werk, of te veel in, in een bepaald ritme zit dan komt er af en toe een kriebel op die borst en dan is het een barometer die zegt Bart, doe het maar even rustig aan en dan doe ik dat meteen ik, probeer, ik heb dus ook geleerd om naar mijn lichaam te luisteren ja, dat is eigenlijk toch wel een louterende periode geweest. En sindsdien, ja, ik ben, in 2006 is mijn eerste boek verschenen. Ondertussen is het in Frankrijk. Enfin, is, ondertussen is alles gebeurd. wat, er, wat, wat, er, wat, er, wat ervoor gezorgd heeft dat ik bijvoorbeeld hier nu zit. Ja, dus die ik... Loutering heeft inderdaad heel veel prachtige boeken opgeleverd. En daarom ga ik even zeggen. dat er een prijsvraag is uitgeschreven. En daarmee kunnen luisteraars kans maken op uh, boeken van jou. We hebben namelijk uh, ter beschikking gesteld gekregen van uh, de uitgeverij De Bezige bij Antwerpen. Bleu, Blanc en Rouge en Chanson. En u kunt dus kans maken op één van die twee boeken door mee te doen aan die prijsvraag. U vindt de gegevens ook op pagina 331 van Teletext of u gaat naar nachtvluchten.fm. En de vraag is er eigenlijk heel eenvoudig. En jij gaat er geen antwoord op geven, Bart. Want anders dan, uh, is het wel erg gemakkelijk voor de luisteraars. Welk Frans chanson is Bart van Loos' favoriet? En ik zal een klein tipje geven met betrekking tot de zoektocht... die u kunt uitzetten. Het is echt de moeite waard. Kijk maar eens even bij de uitzending van De Laatste Show. Ach ja, dat ja. Was, uh, ja met, die, met de geweldige Jan Mulder die erbij zit. Ja. Het boekje... Um, bleu, blanc, rouge. 80 vragen waarmee we door Frankrijk kunnen reizen. Hoeveel pastis mag je drinken? En dat vraag ik niet voor niks. Want ja. jij zit hier namelijk in de nachtvluchten cocktail lounge. En wij gaan speciaal voor jou een prachtige cocktail shaker. Althans, jij gaat shaken en ik ga zeggen welke wij speciaal voor jou hebben uitgekozen. Nou. Nou, dat is de Parisian cocktail. Daar zit dan geen pasties in, in deze Parisian cocktail. Maar ik was wel benieuwd, hoeveel mag je ervan drinken, van die pasties? Wat overigens nog niet zo lang bestaat als dat bij allemaal denken, hè? Nee, pastis is tot in, tot in een treure tour uh, associëren wij dat met Frankrijk. Maar het is eigenlijk een vervangmiddel voor de absint. Een beetje een giftig drankje. Dus het is een vervangmiddel. Maar laat dat de, de, de pret niet bederven. En wanneer je dus die pastis drinkt, moet je aan deze woorden van Fernandel denken. Fernandel, de komiek, en de filmster en de zanger halverwege de 20 e eeuw. Die ook enige tips geeft wat betreft het aantal. Um, en die zei: Pastis is als borsten. Eén is te weinig. Drie is te veel. Exact. Ja, voilà. Dan gaan wij nu hier kijken of wij uh, een beetje gehard zijn... tegen deze Parisian cocktail. Met zo. het uh, chanson weer klinkend in zijn hoofd... tocht hij door de straten van Parijs... en ontvouwt met hart en ziel de bijzondere Franse geschiedenis... <kwijnt> Een quote die wij geschreven hebben voor Bart van Loo... hier te gast bij Nachtvluchten op Radio 1 van Max. Um, zal ik de ingrediënten voorlezen dat jij ze erin doet? Ja. Dit, is overigens, dit zijn de ijsklontjes. Misschien moet je er daar eerst even een paar van in de shaker doen. Ja. En dan is deze hoeveelheid gebaseerd op um, volgens mij één drankje. Dus we gaan het uh, verdubbelen. Uh, wat gaat erin in deze Parisian cocktail? Twee delen gin... Eén deel dry vermoed en een half deeltje crème de cassis. En eventueel ijsblokjes, maar natuurlijk ijsblokjes. Dat doen we dus om... We hebben een maatbekertje, dus dan zou ik zeggen vier delen gin. Dat is deze, Vier delen? Jullie ja, gaan... maar het worden twee drankjes. Ah, Eén voor meedoen, jou en één nee, maar... voor mij. Ah, ja, ja, okay. ja, we moeten samen even proeven. Ben je trouwens iemand die ook ontzettend van de wijn is? Hè? Als je, ja, ja, ik ja, ben, ja. toch wel, hè? Ja, ja, ik ben nu ook begonnen. Amateur, ik ben geen kenner. Hè? Ik ben nu begonnen met een wijnkelder. Dus, uh, ja, het moeten er ik... wel vier worden, anders heb je veel te ah, weinig. ja, vier, excuseer. Ja, ja, ja. ja Goh, jongens. God, God, toch. Ja, ik let wel op. Ja, want het, het is nog altijd maar... Uh... Het is toch inmiddels 11 u. minuten voor 7. Hebben we dat helemaal volgepraat? Oh, dat ja? gaat snel. Ja, ja. ja dat gaat ja, dan snel. Dan moeten we even doorgaan met het... Maar voor iemand die toch niet heel erg geduldig is... is het toch prettig dat die tijd een beetje lekker loopt? Ja, ja, voilà. Ja, dat is, ik ben niet geduldig. Ja, mijn dat slecht, denk ik. Met slechte eigenschap, ja, dat klopt. Ja, ja ik ben vervelend ongeduldig. Ja. Maar goed, over die wijn gesproken. Ik vind het zo opmerkelijk. De, de Fransen, hè, jij weet veel van Frankrijk... de Fransen die hebben altijd zo hun mond vol over uh, het, het, het zogenaamde vrije beleid... wat hier in Nederland gehanteerd wordt ten aanzien van de softdrugs. Maar in Frankrijk gaan ze tussen de middag met een hele fles wijn uh, zitten eten... en vervolgens gaan ze benevel terug naar hun werk. Wat is dan het no. verschil met betrekking tot die druk? Ja, kom. Dat is niet, dus, of, nee, wat, wat Fransen wel doen is... ik weet niet of jullie de gewoonte hebben om smiddags echt lekker te tafelen. Fransen gaan wel lekker eten. En als je lekker eet, kan daar toch wel een glaasje wijn bij. Dat is niet benevel terug naar je werk gaan... Nee? Nee, nee, nee, nee. En wijn, wijn is toch wijn wijn stelt je in staat de werkelijkheid te vergeten af en toe. Dus, um, Wil je dat? De werkelijkheid vergeten? Um, soms? Soms wel natuurlijk. Denk het wel. Maar dat heeft ook, en, en over wijn zijn zulke mooie dingen geschreven, want wij, wij moeten doorgaan. Hè. Zeg maar, ja, wat ja ik maar zeg dus... maar even wat er over geschreven is, dan zou je ja, ja, eventjes twee delen uh, draaien ja, erin doen. Uh, ja, voilà, dat, voilà. Dus uh, bijvoorbeeld um, Charles Baudelaire heeft een prachtige tekst over wijn geschreven. Charles Baudelaire, de prins der dichters. Die man die, um, die, die beelden zich in, wij houden van wijn maar houdt de wijn ook van ons dat omschrijf je volgens mij ook in je boek. Ja, en dat is een prachtige liefdesverklaring van de wijn aan de mens. Het is dus eigenlijk, ik wil het heel kort... Ik ga het proberen uit mijn hoofd toch eens even, even een lap op te geven. Dus het is eigenlijk de wijn die zich richt tot de mens. Dus, dus ik zou willen vragen dat alle mensen aan de andere kant van de lijn... dat zij, aan de lijn van de radiofonische golven... dat zij eigenlijk de mens spelen. En ik, ik neem even de rol van de wijn op mij. En ik richt mij vol liefde als wijn tot de mens. En u moet zich dus inbeelden, beste luisteraars... dat ik tot u spreek... Vanuit de fles. Voilà, dat is het. En dan dat gaat ongeveer als volgt. Weet je ook op welke pagina dat is? Ja, maar staat? Ik, ga dat eigenlijk, ik zou dat eigenlijk uit mijn hoofd moeten kunnen. Dus, mijn teerbeminde mens, zo begint het. Ik ga er toch even naar. Ik heb het hier staan, maar ik ga het proberen uit het hoofd te doen. Mijn teerbeminde mens, ik wil naar je toe groeien. Een broederlijke zang vol vreugde, licht en hoop. Ook al zit ik gevangen in glas en vergrendeld achter kurk. Ik ben je zeker erkentelijk. Ik weet dat ik het leven aan jou te danken heb. Ik weet hoeveel uren zon en werk op je schouders het je gekost heeft. Je hebt met leven geschonken en ik zal je er ruimschoots voor belonen. Want er borrelt een buitengewone vreugde in mij op wanneer ik in een door het werk verdroogde keel verdwijn. Ik vertoef veel liever in de borst van een eerlijk man dan in een of andere droefgeestige ongevoelige kelder. Het is een vrolijk graf waar ik mijn losbestemming enthousiast vervul. In de buik van de harde werker haal ik de boel grondig overhoop en langs onzichtbare trappen stijg ik naar zijn hersenen waar ik mijn ultieme dans opvoer. Mm. Ah, dat is toch prachtig, hè? Ah, jongens, dat is Zachelet Baudelaire. Allemaal wijn, allemaal over wat ik een de... hele ah, mooie de... opmerking vind. Sorry dat ik je even onderbreek, ja, maar me. die wil ik toch eventjes met je bespreken. Mijn vader zei het altijd, en dat kwam volgens hem uit uh, de geschiedenis vandaan... bij grote feesten op grote kastelen. Bijschenken is armoede. Oh, ja. Ja. Wat, ja, wij schenken dus. Wat was de idee? Je mocht inderdaad, ook oh, moet trouwens even tussendoor dit dat moet, ja, zeeken, ja. Dan moet jij misschien even doen. Ja, ja, ja, Hou gaat. het dopje goed vast. Ja, ja. Je mocht tussendoor, als er nog wat wijn in het glas zat. Ja, ja. En dan uh, gaat hij uh, over de vloer. Oh, Jezus Christus. Ik het is misschien een... maar even moeten checken. Oh, Jezus. Maar dit... dit uh... Nu moeten we het ook bijna gaan aflikken om het te kunnen proeven. Ja, ik zal het dan maar... Nee, ik had het, mo ik had het moeilijk. Het zit er hey. nog een heel klein beetje in om te kijken hoe het smaakt. Ja, ik had het... Ja, het is nog een beetje in om te The kijken Parisian hoe het smaakt. De Parisian Parisian cocktail. En hij uh, ligt dwars over de boek van Bart van Loo. Het is hier cocktail uh, overal op. Over uh, de, de cocktail De lounge is nu echt helemaal compleet. Maar, maar goed, het verhaal even afmakend. Van het bijschenken is armoede. Um, <laughs> er werd gezegd dat wanneer op die grootste feesten op kastelen... Ja. Um, de glazen steeds bijgevuld werden wanneer er nog wat in zat... Dat deed men bewust. Ja. Want dan zei men achteraf als men dat feest bezocht had... nou, het was er goed van eten en drinken. De glazen waren nooit leeg. Ah. Maar de opdracht was van de feestgevers... beste heren obers, schenk op tijd bij... want wat is namelijk de optelsom... dat je dan uiteindelijk minder wijn hebt uitgeschonken... wanneer je iedere keer bijschenkt als er nog wat in zit. Ah. En daar kwam volgens mijn vader de opmerking vandaan... bijschenken is armoede. I uh. Dat is, dat is fantastisch. Misschien dat is, kan je er een onderzoekje naar plegen? Ja, ik vind het fijn om deze, deze economische opmerking... uit de mond van een, van een Nederlandse dame ja? te mogen vernemen. Echt? Ja, goed. Wil jij misschien uit ja, dat de dus, shaker ik ga gewoon dus een beloven. slokje nemen? je ja, jongens. En de Parisian is... cocktail um, Ja, gezondheid. Ik, mijn excuus is dat ik met mijn, met, mijn ja, maar met al die adjectieven... die je in het begin hebt opgezomd... en met Peter mijn karakter. ongeduld daar nog eens bovenop... moest dit er natuurlijk van komen. Ge gezondheid, trouwens. Ik ga gewoon uit, uit de zeker ja, drinken, drinken. Er is ook een Jij kan aan de andere kant drinken. Een... Nou, ik ben daar niet zo hysterisch over. Oké. Okay. Hmm. Het is lekker. Okay. Zo, het is moet zeggen, om bijna zeven uur al die zin. Maar uh, het is perfect. En waar proosten we op? Jij mag iets verzinnen waar we op kunnen proosten. Want eigenlijk is uh, uh, Bleu, Blanc, Rouge... Is een soort afsluitend ja. boek geweest en dat betekent dat er iets nieuws moet gaan gebeuren. Ja, er moet iets. Het, het, het klopt, laten dan we dan... zeg ik daar alvast Laten we, ja, toosten op Bleu, Blanc, Rouge. Ik bedoel, ik heb allerlei dikke boeken geschreven, en mijn uitgever, er bezig bij, zei, Bart, je krijgt nu carte blanche als afsluiter, als een soort van een associatief anekdote festival. Maak een afsluiter van jaren Frankrijk plezier. Je krijgt 120 bladzijden, carte blanche, doe maar wat je wil. Als de bezig bij dat zegt, dan kun je moeilijk weigeren natuurlijk. En dus ben ik met het idee gekomen van een reis door Frankrijk in 80 vragen. Ik ook naar Jules Verne natuurlijk en, um, en ja, dat is eigenlijk een soort van afsluiter um, van, uh, van jaren Frankrijk plezier uh, met een gids die voorop gaat en die de, de, de vragen formuleert die hij doorheen de jaren bij elkaar gepuzzeld heeft samen met de antwoorden en de bedoeling is dat ik mij nu twee jaar ga terugtrekken om aan een nieuw dik boek te werken en dat gaat natuurlijk nog altijd verankerd zijn in Franse gronden. Maar het zal anders zijn. Ik, bedoel, ik heb een boek nu over reizen, over eten, euh, euh, over vrijen, over zingen. En Frankrijk. Dat zijn grote onderwerpen. Ik ga mij nu historisch afgebakend iets richten dat met Frankrijk te maken heeft. En, en dat is het volgende. Zal daarin dan ook de ruimte zijn om misschien aan dat gezinnetje te beginnen... waar we het eerder in het hm. gesprek over gehad ah, hebben? Ja, dat zou wel fijn zijn. Mocht dat kunnen daar in het groen, op de grens tussen Frankrijk en Vlaanderen... op de grens tussen twee taalgebieden zijn. Dat is fascinerend, hè? taalgrenzen... Ik vind het zelfs het de, de ijzeren gordijn dat, tussen, tussen roze, dat ergens beneden Rozendaal ligt. En dat je als een Vlaamse auteur altijd met pikhouwelen moet, moet beklimmen. Om toch ook in Nederland nog even je stem te laten, laten ja, kijk, horen. Waarvoor hier dank. Een uur lang ja, waarvoor dank? Op omdat radio het toch het, het ook Nederland een beetje het buitenland is. Omdat jullie toch ook een andere taal spreken. He, jullie zeggen nooit kraantjeswater, maar leidingwater. Jullie lopen niet rond het huis, maar jullie lopen om het huis. En zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan. Maar ja, Frankrijk en Vlaanderen, dat is een eeuw een oude, burgende, fascinerende omhelzing. En we gaan net op die plek wonen. Dus misschien zit er zelfs ooit nog een boek in over de grens. Dat lijkt me ook wel grens fijn om streken, ja. ja dat is... Heeft altijd een bepaalde sfeer, inderdaad. Ik heb je overigens eerder in dit gesprek wel het woord begankenis horen zeggen. Dat, dat is toevallig is ook... iets wat ik als kind al uh, gezegd heb. Want misschien moet je ietsje vaker in Noord-Brabant komen. Ah, ja, daar, dat... daar wordt toch een beetje ook jullie taal gesproken. Ah, ja, dat soort dingen. Ik heb hier een uh, doosje vol geluk. Ik had eigenlijk oh. nog willen weten hoe oud je misschien denkt te worden... en wat er dan vervolgens eventueel op je tombe mag staan. Maar daar hebben we helemaal geen tijd meer voor, Bart van Loo, want... Ik zou erop uh, schrijven, vivre c'est mauvais pour la santé. Leven is slecht voor de, de gezondheid. Wat? Leven is slecht voor de gezondheid. Maar, maar sterven verder. is nog slechter voor uh, ja. de gezondheid. <laughs> een doosje vol geluk, dat is uit handgeschept papier... en dat zit vol met kleine uh, rolletjes, kleine papieren papierenrolletjes. Op ah. ieder rolletje staat een spreuk. En nu is het de bedoeling dat jij op goed geluk... Daar er eentje uithaalt. In de tussentijd ga ik eventjes afkondigen, en dan is dat zo meteen. ...jouw geluk waarmee je in het weekend ingaat... ...en waarmee je later terug naar Vlaanderen zult reizen. Want Nachtvluchten van Max is voorbij. We zijn geland in de vroege zaterdagochtend van 16 juni... ...en ik was in, het in dit laatste uur in gesprek... ...met de bekende Vlaming schrijver en frankofiel Bart van Loo. U kunt alles terugvinden op nachtvluchten.fm... ...en daar staan ook nog twee prijsvragen waar u aan mee kunt doen. En de informatie daarvan staat ook op Teletextpagina 331. De techniek was in handen van Jim van Beek... ...redactie en regie Barbara elbert samen en presentatie, Nora Romanesco. Naast mij is aangesloten Bert, aangeschoven moet ik zeggen, Bert van Sloten, voor het NOS Radio 1-journaal. En we hebben nog tien seconden voor de prachtige spreuk van Bart. Wie ongelukkig is in de liefde, kent ook momenten van geluk. Liefde spant altijd een regenboog. En ik denk dat die regenboog buiten misschien wel eens zou kunnen staan na deze nacht. Kijk aan, dank je wel. Ja, jij bent bedankt.